De vereniging uit de cockpit voice recorder van het neergestorte vliegtuig in Frankrijk al is vrijgegeven, nog voordat het onderzoek is afgerond. Het is volgens de vereniging nog maar de vraag of de onderzoekers uiteindelijk tot de conclusie komen dat de co het toestel doelbewust liet neerstorten. Voorzitter Verhagen van de vereniging vindt dat het OM de druk om snel met antwoorden te komen had moeten weerstaan. In het voormalig kamp Amersfoort wordt vanmiddag een monument onthuld voor de Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog mensen bij zich lieten onderduiken. Het monument is volgens de initiatiefnemers een eerbetoon aan deze schouwplaatsverleners die hun eigen leven en dat van hun gezin riskeerden om anderen te redden uit handen van de nazi's. Er bestond in Nederland nog geen nationaal monument voor deze groep mensen. In Singapore willen zoveel mensen afscheid nemen van hun overleden oud-leider Lee Kuan Yew... dat de autoriteiten nu mensen oproepen weg te blijven. De wachttijd om een blik te kunnen werpen op zijn kist is opgelopen tot ruim tien uur. Lee overleed afgelopen maandag op 91-jarige leeftijd. Hij was premier van Singapore gedurende 31 jaar tot 1990. Hij wordt door veel mensen in Singapore gezien als de vader van het grote economische succes van de stadstaat. Door een brand in vier appartementencomplexen in New York zijn 19 mensen gewond geraakt... van wie vier ernstig drie van de vier gebouwen zijn ingestort. Volgens de burgemeester van New York is een gasexplosie waarschijnlijk de oorzaak. De gebouwen staan in het centrum van New York in de wijk East Village in Manhattan. Noord-Korea claimt de arrestatie van twee spionnen uit Zuid-Korea. De mannen zouden onder meer vals geld in omloop hebben gebracht... om financiële chaos te creëren in Noord-Korea. De Zuid-Koreaanse geheime dienst noemt de beschuldiging van het noorden... volkomen ongegrond. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken eraf. Er vallen enkele buien. In de loop van de dag steeds meer zon. En dan neemt de buigheid af. Het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS. -S3. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. van de, van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, bij Hoevelaken 4 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen, bij knooppunt Batelverdorp 4. En aan ongeluk bij knooppunt Holenbrecht 6 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. A27 vanuit Breda naar Utrecht, bij Lexmond 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live, live, live. met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 No um.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 Cat here, here's a suitcase, and Let's kill, you beat on that dog. What up the door, Richie? Well, here. well here's Jack McFoutie and his tenor. Well, say, Gage, how about blowing something, man? Eh? Got the next call. All right, that's great. Take it, you got it. <gasps> Of my. Say you better bring me a double order of Booty with a little hot sauce on it. That'll just about fix it. Oh well, here's it. Well look at Charlie Yard for the Rooney. Oh everything is mellow, man. Look at this get his horn with the nap. Yeah, I'm blowing horn with me, man. I want to blow something. Yeah. I'm having a little reed trouble. I haven't got a reed. Yeah, well. McVie He's got a reed. He can trim it down a little. That's great. Yeah, yeah. that's, that's great. solid. Then let's get together and flow. We need flat. Take the next. You got it. All right.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 And now, ladies and gentlemen, we'd would like to play a number that was composed by one of my uh, best friends and contemporaries still on spot, and it's round about midnight. <clears throat>